Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Piem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft de zoon van Peter Erde Vries gewaarschuwd dat ook hij gevaar loopt. De recherche onderzoekt een tip die is binnengekomen dat onbekende Royce de Vries willen vermoorden, meldt het parool. In juli werd zijn vader doodgeschoten, misdaadverslaggever Peter Erde Vries. De reden dat ook Royce de Vries op de radar staat bij criminelen... is volgens het parool dat hij de zussen van Nabil B. als advocaat zou hebben bijgestaan. Nabil B. is de kroongetuige in een proces tegen Tachi en andere criminelen. Een agent is gisteravond in Amsterdam zwaar mishandeld. Het gebeurde bij een cellencomplex waar meerdere mensen vastzaten... die eerder die dag waren opgepakt bij de demonstratie tegen de coronamaatregelen. Tientallen mensen eisten hun vrijlating. Een agent die na zijn dienst in zijn auto wilde stappen werd er uitgetrokken en gesproken geschopt en geslagen. Een man uit Amstelveen is opgepakt. In Amersfoort zijn ze op zoek naar een bomenbeul. In een paar straten en een park zijn 79 bomen bewerkt met een kleine bijl. En twee daarvan zijn nog maar te redden. De rest is zo zwaar beschadigd dat ze worden omgehakt. De gemeente Amersfoort denkt dat de schade ongeveer 100.000 euro is. En een van de langzittende trainers de eredivisie stopt er na dit seizoen mee. Frank Wormoegd. Hij vertrekt bij Heracles Almelo. De club wilde dat de Duitser zou blijven, maar hij is 61 en wil graag nog wat anders. Dan komt de gedachte aan de leeftijd en denk: nu heb ik nog een kans misschien een wissel te doen. Want um, het gaat niet om een betere of slechte club, het gaat om een andere taken. Wormoet zit nu 4,5 jaar bij Heracles. Alleen Ajax-trainer Erik Den Hag is langer trainer bij zijn club.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 When... wait.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 Draaien we ook hele leuke muziek voor je. En deze kwam ik weer eens tegen. Arrested Development was dat. En Mr. Wendel, Jawel. U2 van Zandvoort op zaterdag Nieuwjaarsdag 1 januari 2022. Iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar. En ja, de burgemeester heeft ook een mooie Nieuwjaars toespraak gehouden. En die gaan we vanavond nog uitzenden om 8 uur op ons tv-kanaal. En uiteraard is hij ook te zien op onze app, uh, Cor en de Facebookpagina. hebt ja. daar uh, de nieuwjaars, uh, toespraak van de burgemeester. Wat gaan we verder in uur uh, 2 allemaal doen? Ja, we gaan uh, straks bellen met Albert-Jan Vos. Ja? Jouw bekend. Leuk, welbekend. leuk, leuk. Dan horen we hem nog eventjes. Jouw welbekend. En uh, die gaat vertellen wat hij nou morgen precies gaat doen met jou in het programma. Zandvoort op zondag. Kijk, en wat gaat hij doen? Ja, dat horen ze dadelijk dus. Ja, ik denk dat ik het al weet, maar dat mag hij zelf gaan vertellen... want dat is natuurlijk veel leuker. Uh, verder hebben we nog een aantal uh, Zandvoortse nieuwsberichten. En uh, ja, hele leuke, gezellige muziek. Jazeker, jazeker, en ik heb er eentje gevonden van... Uh, ja, die is bekend geworden, die staat elk jaar eigenlijk... in de top 10 van de, de top 2000. Dan hebben we het over uh, Billy Joel. Weet je welke plaat ik dan bedoel? Ja, ik denk het wel. De Piano Man, maar The die piano. gaan we nou net niet draaien, maar we hebben wel een andere gevonden van hem. Okay. Dus Billy Joel komt eraan op de Salverse Radio. Terug naar de jaren 80. Toen maakte ze heel veel lekkere muziek, waaronder deze Hier is Your Only Human. We're <laughs> only human We're supposed to make mistakes I'm hoping that... Kreeg gauw op de zaterdagmiddag bij uh, CFM. Je hoorde Andrew Gold in uh, Never Let Her Sleep Away. Nou, we hebben hem aan de telefoon. De man die uh, normaal gesproken Zandvoort op uh, zaterdag doet. Albert-Jan, goedemiddag. Goedemiddag heren. Hey. Allereerst, ben ik allebei van harte uh, gefeliciteerd met het nieuwe jaar. Ja, jij ook gefeliciteerd Dank met het uh, nieuwe jaar, uh, Albert-Jan. <laughs> ja, en ik miste je toch wel een beetje, hoor. Dus ik zei tegen Cor, uh, zullen Albert-Jan maar even bellen? Dan hoor ik en zijn stem ik. weer. Dan ben ik er een keer niet en neem je oliebollen mee. Dat is ook een foute boel. Ja, ja, ja. ja. ja doet... Moet je 1 januari er ook zijn natuurlijk, ja. hè? Voor de oliebollen. Ja, waarom doe je dat die andere dagen niet uh, roepen? Ja, oliebol. <laughs> <laughs> nou, uh, ja. goedemiddag. Ja, fijn, uh, fijn je weer uh, te horen. Heb je Oudjaarsavond uh, overleefd? Uh, dat zeg je goed, uh, dat zeg je goed, bedoel, je, je, je, je, je kent me een beetje, wij doen het altijd rustig aan, dus we hadden uh, keurig een kaasplankje um, tijdens borreluur en toen hebben we getracht te slapen, maar dat lukt niet, want uh, ja, de buren die maken nogal wat herrie. Nitraatbommen, dus, uh, <laughs> ja, nou ja. Dus uh, dat lukte niet helemaal, maar we hebben keurig oud en nieuw gevierd op het balkon. En zoals je weet hebben wij uitzicht tot aan Amsterdam. En uh, zoals je al zei in de uitzending, werd er werd toch wat uh, vuurwerk afgeschoten. Dus we hebben genoten van een prachtige vuurwerkshow richting Amsterdam over, uh, ja, over het Colosseum heen. Uh, zagen wij van alles en nog wat gebeuren. Dat was prachtig. Wauw, ja, heel veel uh, mooie vuurwerk uh, dit jaar. Maar ook ja, die uh, cool. megaknallen en de, ja, later, later in de nacht eigenlijk, dat, uh, dat was uh, alleen niet zo fijn. Nee, maar dat krijgen we ook door de jaren heen. Hè? Dat, is niet aan, dat is niet alleen exclusief voor oud en nieuw. Er wordt regelmatig vuurwerk afgestoken midden in de nacht. Dus dat hele wijken gedurende het jaar wakker liggen. Ja, maar ja, dat komt natuurlijk omdat je het met oud jaar niet meer afsteken. We waren mensen. Ja. Nee, maar als je gewoon, de, gewoon de door de weekse werkdag... ...s nachts om, om drie uur een vuurwerkbom afsteekt... Dan ligt, de hele wijk, dan ligt de hele wijk wakker. Ja, ja dat is ook zo. En uh, volgens mij inderdaad uh, zie jij net in zo'n wijkje, Albert Jan, uh, waar het uh, wel redelijk vaak gebeurt. En waar jij ook, uh, ook last van hebt. Ja, ik merk het ook meteen. Want uh, ja, er, werd, er werd wel weer uh, wat uh, vuurwerk afgestoken vanuit uh, jouw wijk, om het zo maar even te zeggen. Maar goed, uh, ja, we, gaan nieuw, we zijn een nieuw jaar in en uh, ik ben koor erg dankbaar dat hij vandaag de taken voor mij uh, waarneemt. Maar ja, morgen ben ik er weer hoor. Ja, en dan gaan we terugblikken. Ja, klopt. Dat, doen we, dat is een traditie van ons. Hè? Dat doen we elk jaar. En uh, dan gaan we het jaar per maand, uh, die drie uur lang, uh, gaan wij uh, in samenwerking met de Zandvoortse Courant. Gaan we die uh, voor de uh, ja, mensen die minder goed kunnen lezen, uh, in ieder geval uh, even op een rij zetten. Ja, jij hebt het uh, allemaal al doorgenomen. Heb je ook uh, hoogtepunten, zeg maar, uh, die uh, jou opvielen, die je al oh, een klein beetje kan uh, verklappen? Nou, ik zat het meest voor de hand liggend, is natuurlijk het geweldige Formule 1 weekend. En je moet daar. Uh, dat, is, dat was natuurlijk grandioos georganiseerd. En natuurlijk gebeuren er wel dingetjes. In het, in het randprogramma gaan er wel wat dingetjes mis. Maar goed, de, de organisatie van het circuit: één grote dikke pluim voor het organiseren van de Formule 1. Ja, ik verheug me op, op, op dit jaar, zeg maar, wat er weer gaat gebeuren begin september. Dat, en als dan de corona een beetje opgehoepeld is, om het zo maar te zeggen, ja, dan kan het nog, nog grootser worden. Nou ja, vanmorgen hadden we natuurlijk tijdens Goedemorgen Zandvoort hadden we een keurig uh, politiek overzicht van het uh, toch rumoerige jaar wat we achter ons hebben liggen. En uh, daar, daar komen natuurlijk ook een aantal dingen weer uh, naar voren. Maar goed, we gaan die komende drie uur, uh, nou ja, het zijn twaalf maanden, dus een eenvoudige rekensommetje delen door drie. Dus dan kom je op uh, vier maanden per uur. Uh, daarnaast hebben we een prachtig gedicht wat uh, terugblikt op uh, 2021 gevolgd door een uh, prachtig nummer, wat, uh, wat ook in de top uh, 2000 uh, of, uh, uh, een belangrijke rol heeft gespeeld. Maar dat ook nog even verder geheim. Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, ik ga zeker luisteren. Ik ben er trouwens uh, zelf ook bij, dus uh, ja. zal het op zondagmorgen tussen 2 en 5 uh, op de Sanfordse Radio onder meer uh, te beluisteren via zfm-live.nl Kan je ook uh, ja. meekijken, ook vandaag trouwens uh, in, uh, in de studio. En dan zie je die, al die bollen staan. Dan heb je ze allemaal al, uh, heb je er al eentje gegeten? Ja, Goor. er is er Ja, ik heb er ook een gegeten. Lekker. Oh, dan heb ik een stukje, ja, een stukje gemist. Nou, uh, nee, goed. Ik heb ook oliebollen gehad. En, uh, een goede kennis van ons die, die stond zelfs in de kraam uh, bij Harry uh, te verkopen. Ja, was druk daar uh, gisteren. Mega rij. Mega druk en mega handel voor de oliebollen. Dus... Uh, die heeft hem er weer hopelijk een... Nou, dan vraag je altijd in het nieuwe jaar aan Harry van... En hoe was het seizoen? Oh, nou, niet, niet, niet, niet, niet anders dan anders. Nee, en, en, en, en hij staat nog wel even. Nou stuurde hij vanmorgen mij een foto. Ja, die vond ik wel even leuk hoor. Van een hele rij daar voor zijn oliebollenkraam voor Albert Heijn ja, en, uh, ja toen, uh, toen zei ik vanmorgen, hebben de mensen niet genoeg uh, oliebollen gehad dat ze van, vanmorgen alweer in de rij stonden. Maar het was nee. waarschijnlijk een foto van gisteren, neem ik aan. Het was, was een foto van gisteren, maar ja. hij, is, uh, hij, hij is nog niet weg hoor. Dus ik nee, kan ik uh, ook nog uh, heerlijk oliebollen halen. En uh, dat is helemaal, helemaal, helemaal geweldig. Maar ik heb vaak, vaak het risico dat als ik dan één oliebol aan de kraam opeet... Dan ben ik altijd de 15.000ste klant, zegt Harry. Oh, oh. En dan krijg, ik, dan krijg ik hem gratis. Kijk, kijk, kijk. Nou, dat is, uh, dat is uh, goed nieuws en uh, ja, helemaal leuk. Nou, Harry, die uh, gaat nog wel even door met de oliebollen. Wij gaan morgen ook door met de oliebollen, want we gaan uh, nog even 2021 uh, doornemen. Ik ben heel benieuwd. Ja. En met name ja. ben ik benieuwd naar uh, jouw uh, gedicht van de dag. Want Cor heeft er vandaag eentje, dat uh, is ook een tongenbreker. De moeilijke ja. Nederlandse taal. Die gaan we om kwart uh, voor vijf. Doen. Ik ben erg benieuwd. En uh, voor wat morgen is, dat wordt een cliffhanger. En dat nummer wat daarna gedraaid wordt, blijft ook geheim. Maar dat heb ik al vast geregeld. Dus dat hoef jij niet te doen. Nee, oké. Okay, gelukkig. Robert-Jan, <laughs> <laughs> ik ben weer blij met je. En morgen zie ik je in de studio uh, om uh, twee uur. Zal ik je van tevoren even ophalen met, uh, met de scooter, of niet? Eén uur, hè, dat weet je. Eén, Eén uur, uur oké. Okay. <laughs> vaste prik. Helemaal goed, vaste prik. Nou, ik ga lekker ja. door met Cor met uh, Zandvoort op zaterdag. En wij uh, zien en spreken elkaar uh, morgen, Albert-Jan. Ja, tot morgen en ik uh, verheug me er nou wel op. Tot morgen en morgen het jaaroverzicht. Alle twaalf maanden nemen we door, vier maanden per uur. Het gaat morgen ja. gebeuren in samenwerking met uh, de Sanfoortse Courant. Ik zeg uh, tot morgen en uh, nog uh, genieten van uh, jouw uh, vrije nieuwjaarsdag, uh, Albert Jan. Mijn bijkom, bijkomdag. Bijkomdag van al die uh, bommen, die, bommen in granaten wou ik zeggen. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, tot morgen. Yo. Tot Hoi. morgen. Hoi. Yo, ...maar twee platen non-stop op de zaterdagmiddag bij eigen lokale radio. Als eerste hoor je Amy Stewart, een lekkere disco-klassieker met Nakan Woods. Gevolgd door de Nederlandse Benson Son Milieu. En die uh, Nederlandse band Zombiel, ja, die heeft een belangrijke rol gespeeld... tijdens het Glazen Huis in uh, Amersfoort. Want uh, dat uh, was eigenlijk uh, de, de band die het, uh, het liedje van het Glazen Huis heeft uh, gemaakt. Niet deze die we draaiden, want ditmaal draaiden we Drive voor uh, je. Maar een uh, andere hoe heet die ook alweer, de, de Mustard Song. Of uh, zoiets uh, is het in ieder geval. De Mustard Seed, ja ik weet het alweer. Uh, dat is het uh, plaatje van het Glazen Huis. miljoen opgehaald voor het uh, Wereldoorlog. Natuurfonds. Het is uh, half vier, we gaan hem doen, de evenementagenda. Wat is er uh, te doen ondanks uh, corona, Cor? Ja, dat is niet heel veel. Nee, dat vermoed ik al. Want alle <laughs> evenementen die er dus zijn, daar komen mensen bij elkaar en dat is allemaal afgelast. Maar er zijn wel wat activiteiten in, in pluspunt. En een, uh, een aantal nieuwe cursussen, bijeenkomsten die er zijn... is er eentje van een bijeenkomst voor naasten van mensen met autisme. En dat is om 5 januari om uh, half negen. En het duurt dan tot uh, sorry, half acht en het duurt dan tot negen uur. Um, het is in het jeugdhuis van de protestantse kerk op het Kerkplein 1 in Zandvoort. En je kunt je daarvoor aanmelden bij Esther Madeira En dat is dan e.madera.zandvoort.nl uh, dat is natuurlijk heel interessant, want uh, mensen die uh, naast zijn van mensen met uh, autisme... dat is heel vaak moeilijk om daarmee om te gaan, want je hebt zoveel vormen van autisme. Dat is echt onvoorstelbaar. En het is dan het autisme spectrum, en dat is dan van 1 tot en met 9, heb ik begrepen. En iedere spectrum heeft dan weer andere eigenschappen en andere gedragingen. Dat klinkt heel ingewikkeld. Ja, er wordt, dan wel, uh, wordt er het een en ander over, uh, over uitgelegd. Uh, verder is er een, uh, een, een bijeenkomst van uh, het inkomen op orde houden. En dat is het bijhouden van je post of het overzicht hebben van je inkomsten en uitgaven. En dat is niet altijd makkelijk. Want als mensen niet goed kunnen rekenen en het kunnen inzien. En daarvan ken ik er ook diverse. Dan kun je daarvoor hulp krijgen om hiermee aan de slag te gaan. En daarvoor heb je het Sociaal Raadslid Zandvoort. En dat kun je dan bellen met 088 en dan 8555175. En dat is elke woensdag om 9 uur s ochtends tot 12 uur s ochtends. En dat is in Pluspunt Zandvoort Noord. Ja, hoort het ook bij Pluspunt, die organisatie, weet je dat? Uh, nou, het is in Pluspunt. Het staat er niet bij Sociaal Raadslid Zandvoort. Ja, ik denk, ha, ik denk dat het van de gemeente is die dan daar uh, iets organiseert. Maar daar kun je dan over bellen en dan kun je dan uh, dat overvragen. over vragen. Nog even, wanneer is dat? Uh, dat is elke woensdag om 9 uur s ochtends tot 12 uur s ochtends. En in Pluspunt Zandvoort Noord. Dan uh, heb je psychische kwetsbaarheid. He? Wil je een stap verder zetten in je herstelproces? En wil je weer de regie nemen over je eigen leven? Nou, dan is deze cursus echt iets voor jou. En uh, dat gaat dan om het herstellen wat je dan zelf doet. Want je moet daar wel moeite voor doen. Uh, dat wordt verzorgd door de Herstelacademie. En uh, dan kun je een mail sturen naar in Of je kunt bellen met het nummer 06... 3, 3, 7, 3 5, 6, 9, 4 Dat is uh, op maandag 10 januari in het uh, begint dan. En dat zijn dan 12 lessen. En dan is de terugkomles is dan van, uh, van 2 tot 4, die is gratis. En dat is in de blauwe trim. En als laatste hebben we nog een, uh, uh, ja, een leuk evenement voor de mensen. Maar dat is een buiten -evenement. En Dat heet Denderen door de Duinen. En dat is dan dat we een uur gaan wandelen onder begeleiding van Joke Bijs. En zij neemt u mee in de wereld van dier, boom, plant en mens. Stokken en verrekijker mogen mee. Goede schoenen is een must. En aanmelden via de website of de balie van het pluspunt. Uh, dat begint om uh, dinsdag 25 januari. En uh, dat is dan even kijken. De locatie is Amsterdamse waterleiding Duinen. Ingang Zandvoortsalaan. En dan kunt u het beste contact opnemen met het pluspunt. Ja, ik ken een aantal mensen die meegelopen hebben... al bij eerdere wandelingen met Joka. Het is zeker de moeite waard om daaraan mee te doen. Moet ze zich aanmelden nog? Of kan je gewoon daarheen dus, naar de Amsterdamse waterleiding Duinen? Ja, je moet je dan wel aanmelden via de website of de balie van het pluspunt. Oké, okay. nou, dat was hem. Nou, nee. Oh, nee, is, daar de, ga ik de, de muziek weer even opstarten. Ja, dat is hartstikke leuk. <laughs> uh, ze hebben een vacature bij Pluspunt. En uh, dus ze zoeken een beheervrijwilliger. Uh, ben jij wekelijks één of meerdere dagdelen beschikbaar... en heb je zin om in die gezellige en sfeervolle omgeving... van Pluspunt vrijwilligerswerk te doen? Neem dan contact op met Luciana uh, van de Manakker. Uh, en dat is dan L. Van de www.apestatieplus.sonvoort.nl Of je... Loopt even langs met de balie. Dat uh, komt er op volgende neer. Hè? Je draait je hand er niet voor om... om telefoontjes aan te nemen, te mailen... zaken in de computer in te voeren... koffie verzorgen voor vergaderingen... hulpvragen beantwoorden. En hoe drukker, hoe beter voor jou. Nou, spreek je dit je aan... meld je dan aan als receptievrijwilliger bij Pluspunt... en kom ons team versterken. Luciana, wacht met smart op je mailtje. l.vandemanakker-apenstaatje pluspuntzandvoort.nl en zo hadden we toch nog een evenementenagenda van bijna vijf minuten. Dankjewel, Koor. Ik ben I hope you find a little more time Remember we were partners in crime It's only two years ago The man with the suit and the face You knew that he was there on the case Now he's in love with you He's in love with you I Love is like a high prison wall Lekker hè, deze single van Spendal Bellet. Je hoorde Gold op de Zandvoortse radio. Nou, ja, we krijgen heel veel in het nieuws de verhalen over de boosterprik. En ja, er wordt geadviseerd om hem toch wel te halen als je inmiddels twee vaccinaties hebt gehaald. En ook als je naar Oostenrijk toe wilt trouwens, Cor, dan heb je ook een boosterprik nodig. En je ja. hoeft hem niet te halen in Duitsland, want je kan hem ook gewoon hier in Haarlem halen bijvoorbeeld bij de ijsbaan. Oh, is dat zo? Ja, dat wist ik niet. Ja, trouwens, daarom. Over, over, over Oostenrijk gesproken, ik, ik mocht de naam niet noemen. Maar ik ken iemand die is naar Oostenrijk geweest op vakantie. Althans, de eerste dag dat, dat ze daar ging skiën. De eerste uur kreeg ze ongeluk en brak ze de been. Nee, ja. dat is uh, Jennifer volgens mij. Ja, nou, Je mag het naam nou niet noemen, zei ik net, maar goed. Uh, oh, oh, sorry. En, uh, die, uh, die ligt nu, Niks gezegd. Uh. Die ligt nu in het ziekenhuis. En uh, die heeft dus uh, oud en nieuw uh, helemaal alleen moeten vieren. Want ja, er mocht niemand uh, bijkomen vanwege de corona. Heel veel sterkte. Ja, dat, ik vond het echt lullig. Dan ga je op vakantie, leuke vakantie. Ja, is, is dat ook zo. Skivakantie, een beetje, een beetje drinken. Want je, daar, daar is het nog wel uh, wat horeca open. En dan het eerste uur maak je ja, een verkeerde beweging en dan uh, breek je je been Ja, dan lig je ineens in het ziekenhuis. En uh, ja, we kwamen op het bericht eigenlijk via de boosterprik, want uh, daar heb jij nieuws over. Ja, de komende week is er nog veel plek voor de corona boosterprik. Want de afgelopen weken heeft GGD Kennemeland de vaccinatiecapaciteit flink opgeschaald. Onder meer door in Haarlem een nieuwe grote locatie te openen in de sporthal bij de ijsbaan, wat je dus net zei. En door het aantal lijnen op de P4 lang parkeren bij Schiphol meer dan te verdubbelen. Als gevolg hiervan is er in de regio Kennemerland voldoende ruimte voor iedereen om snel de boosterprik te halen. Met name op de grootste locatie P4 lang parkeren bij Schiphol staan nog ruim voldoende slots open. GGD Kennemerland roept mobiele mensen zonder afspraak op om dit zo snel mogelijk te doen. Wie nu een afspraak maakt, kan komende week al terecht voor de booster. Ook op de andere locaties is nog steeds een beperkte plek beschikbaar. Een nieuwe afspraak kan worden gemaakt via de corona-vaccinatie-afspraaklijn. Uh of uh, 087070. En dan uh, mag ik het uh, eigenlijk niet zeggen, maar gewoon bellen... dan ben je namelijk eerder aan de beurt... dan dat je een, uh, op de afspraaklijn een uh, afspraak maakt. Want dan uh, zit je ergens uh, halverwege januari. Wil je eerder aan de beurt, gewoon even bellen 087070. En uh, mensen die uh, geboren zijn uh, in 1993 en 1994 of eerder die kunnen al een afspraak maken voor een boostervaccinatie. En dan, ja, de afgelopen week hebben ze behoorlijk wat prikken gezet, volgens mij. Ja, er zijn er al meer dan 27.000. Uh, die zijn er dus gezet door het GGD kennen we land. En de komende weken is de capaciteit nog meer opgeschaald. En dan kunnen op maximale capaciteit meer dan 50.000 mensen langskomen voor een boosterprik. En het mooie is, je hoeft niet te wachten tot je een uitnodiging krijgt, maar gewoon bellen naar 087070. En dan ben je snel aan de beurt. En als je een beetje geluk hebt, ik was een van de gelukkigen, dan kan je bij de ijsbaan, bij de, ja, in, in de sporthal dan, van de ijsbaan terecht. En daar hebben ze inmiddels heel veel lijnen ook open waar je een boosterprik. Kan halen. Straks meer over onder meer een kerstbomenactie in Zandvoort. Ik and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 Your milk white skin. What's that stubble on your chin? Buried in the rot gut gin. You played and lost, not one. You played a house that can't be beat. Now look, your heads bowed in defeat. You walk too far along the street. We're Wat een lekkere gauw houden zo bij CFM. de Days of uh, Pearlie Spencer, hoor je. De single van uh, David McWilliams. Ja, we hadden het net over die kerstbomenactie, want uh, die gaat er ook weer aankomen. Je hebt een boom uh, in je kamer en je moet er toch vanaf, uh, Cor? Ja, de kerstbomenactie in Zandvoort, die wordt uh, dit jaar georganiseerd door Sparinglanden. En uh, het doel van de actie is zoveel mogelijk te voorkomen dat afgedankte kerstbomen gaan rondslingeren in het dorp. Dat zorgt namelijk voor rommel, trekt onder zwerfvuil aan en is brandgevaarlijk. Nou ja, brandgevaarlijk. Het wordt in de brand gestoken. Nee, maar dat is een, een ander verhaal. Ja, dat deden we vroeger. Toen mocht het nog op het strand ook, hè, bij de rotonde. Ja, dat, en dan ja. werd het gedaan door de brandweer. Ik, dat ik was weet... een mooie actie. Maar ja, dat zit er uh, voorlopig uh, niet meer in. Als het überhaupt nog uh, terug gaat komen natuurlijk. Ja, natuurlijk gaat het terugkomen. Anders gaan we actie voeren. Handtekening ook. <laughs> maar ik, ik kan me nog herinneren van vroeger. Toen woon ik aan de en Toen was daar aan de overkant naast de Corredex... was het nog niet bebouwd met wat er nu staat. Zo'n zo zo modderkom was er. En dan gingen wij al die kerstbomen die waren overgebleven, die gingen we er allemaal verzamelen. Die verstopten we daar onder die inhammertjes van die, uh, die fletten. Dat zag je niet als je dan uh, over de Noorderduinweg reed. En dan gingen we dan uh, een hele berg verzamelen. Alles uit Noord werd dan verzameld daar. En dan kwamen we met z'n 30, 40 jongens kwamen bij elkaar. En dan gingen we in, in een uurtijd al die kerstbomen snel op een grote berg liggen in die modderkom. En de staken we de brand erin, jongen. En de brand kon er niet bij komen, want het was namelijk een soort duintje waar je dan overheen moest. En dat, die slang haalde dat niet. Maar dat, dat, dat brandde vanzelf uit. Eerlijk uh, had dat erg plezier mee gehad. Maar goed. N nou, voor de jongeren die nou luisteren, doe dit niet na, wat Cor heeft gedaan. Ja, dit is een voorbeeld van hoe we het vroeger deden. Maar dat was uh, de vorige eeuw. En, uh, we zijn nu in, uh, in een andere eeuw. Ja, zo is het. Nou ja, de kerstbomenactie. Wat gaan we doen? Ja, ik moet helemaal huilen. Uh, de ingezamelde bomen worden verwerkt tot compost en biobrandstof. Ja? Is het toch goed of niet? Dan moet je toch in de fik steken, man. Dat is wel leuker. <lacht> nee. dat, dat, dat, is, dat is gewoon... Net als met die branden die ze doen in Drenthe en zo. Dat je dan uh, een heel grote stapel hebt van pellets en noem maar op. En dan steek je de brand erin. En dan jaag je het oude jaar jaag je weg. Wat dacht je van uh, Scheveningen, Den Haag? Ja, daar ging het een beetje fout. Maar goed. Uh, de locaties die uh, er dit jaar zijn... het zijn drie locaties waar de kerstbomen ingeleverd kunnen worden. Er zijn er twee in Zandvoort en één in Bentveld. En de kerstbomen kunnen op woensdag 12 januari 2022... van 1 tot en met half 4 door inwoners worden ingeleverd... op de volgende locaties. Nou, dat is dan Spaarland-Zandvoort... op de remise aan de Kamerling-Onderstraat nummer 20. Op het Schuitengat achter Dirk van der Broek... en op de Bramelaan ter hoogte van de Bodaan in Denveld. Komt u met kleine kinderen... begeleidt ze dan zoveel mogelijk met één volwassene. In verband met corona... neemt Spanierland op deze locaties maatregelen... zodat iedereen zijn boom veilig kan inleveren. Zo zorgen ze op de locaties... voor een looproute met één richtingsverkeer... plaatsen ze hekken... om voldoende afstand te waarborgen... en gebruiken de medewerkers beschermingsmiddelen... wanneer nodig. Ja, daar gaan we weer. Het is allemaal buiten. Doel, maar goed... Uh, kom met de fiets. Als u dat doet, dan, uh, ja, dan uh, u kunt u beter komen lopen. Uh, of met de elektrische fiets aan die kerstboom meeslepen. Inwoners die met een voertuig willen komen, kunnen dit alleen doen met een personenwagen zonder aanhanger. Kom alleen met de auto als het niet anders kan. Andere voertuigen zijn niet welkom, want zo kan de doorstroming op de locaties in goede banen geleid worden. U krijgt 50 cent en een loodje. En per ingeleverde boom uh, is dat voor kinderen tot en met 16 jaar. En daarmee maken ze kans op een VVV-cadeaubon van 5 euro. Kijk, dat is leuk. Ja, dat schiet ook echt op, 5 euro. Nou ja, voor kinderen wel. Hè. Dan is het een hele hoop geld, uh, Cor. Ja, is dat zo? Ja. Ja, wat kun je nog voor 5 euro kopen? Nou ja, een, uh, ja, bij de VVV. Ja, weet ik ook niet. Ja. En ja. We hebben geen misschien, hebben ze, misschien hebben ze ijsjes of zo. We, we hebben geen ijsjes. Nee, inderdaad. Nee, oh, die maar, die, die kan waren er nog over. Die die kan ook. Kan je, nee, die kan je ook ergens anders. Uh. Die waren er nog over. Die lachen dan weer de lach. <tie> is de gemeente dacht van, hé, Hilly, heb je nog loten? Nee, even zonder gekheid. Uh, de winnaars van de cadeaubonnen worden op maandag 17 januari 2022... bekendgemaakt op de website van Spaarne Bewaar je loodje dus goed en controleer zelf of het lot een winnend nummer heeft. U krijgt dus geen bericht via een app of weet ik van wat. Moet het zelf controleren. Kinderen vanaf 16 jaar en volwassenen kunnen ook oude Kerstbomen inleveren. Zij doen echter niet mee aan de actie. Nee, Cor, en je mag ze ook niet ergens anders in de, nee, de brand steken. Ik, ik heb al veertig kerstbomen verzameld. Ja, ik wil ze in de brand steken, maar dat ga ik dus nu niet doen. Ik dacht, nou ga ik ze inleveren? Kijk, dan krijg ik geen loodje? Nee. nee dus ik zou inderdaad. dan gewoon uh, zeggen: van nou, als, als dan kinderen, dan ga ik gewoon met een met aanhanger met al die kerstbomen, ga ik daar staan. En dan uh, komen de kinderen aan en die komen een kerstbomen. Ja, je kunt er bij mij ook eentje ja, dan moet je even als je er twee bomen inlevert, je twee loodje, eentje voor mij. Weet ja. je wat? Alle informatie en uh, inzamellocaties zijn te vinden via slash <laughs> kerstbomenactie Dus uh, nou ja, inleveren kan op 12 januari op drie locaties. Spanelanden, Zandvoort, Remise in Schuitengat achter Dirk van den Broek of de Bramelaan ten hoogte van de Bodaan in Benveld. En? Ik vind gewoon wel he, dat dit moet tijdelijk zijn... He, dat ze dan uh, worden ingeleverd en worden verwerkt. Tot, nou, dat uh, vinden planten. wij ook. Dus, want uh, uh, uh, zodra het weer kan, vind ik gewoon... dat we daar een, uh, eventueel weer een actie of een petitie moeten gaan voeren... want die dingen moeten gewoon in de brand gestoken worden. Dat hoort uh, bij Salfvoort, bij de rotonde. Op het lekker de fik in de kerstbomen. En dit jaar dus even net anders. De kerstbomenactie, 12 januari, inleveren die bomen...